Davy van Eck met het NOS-journaal. Door hevige onweersbuien zijn in Canada vier mensen om het leven gekomen. Dat gebeurde in de provincies Ontario en Quebec. In Ontario weiden een boom op een camper. Een van de inzittenden overleefde dat niet. Een andere vrouw kwam op straat om het leven toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Door het noodweer raakte hoogspanningsmasten zo erg beschadigd... dat honderdduizenden Canadezen zonder stroom kwamen te zitten. In de hoofdstad Ottawa kan het nog dagen duren voor iedereen weer stroom heeft. De Oekraïnse ambassadeur in Polen wil dat de Europese Unie meer financiële hulp aan Polen gaat bieden voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Wat de ambassadeur betreft zou het moeten gaan om miljarden euro's. Daarmee moet, zoals hij zelf zegt, voorkomen worden dat de opvang van vluchtelingen ten koste gaat van het Poolse volk. Er zijn tot nu toe geen grote spanningen geweest tussen Polen en Oekraïnse vluchtelingen, maar de ambassadeur vreest dat dat in de toekomst kan veranderen. Bij de Wereldgezondheidsorganisatie zijn nu wereldwijd 92 besmettingen met het apenpokkenvirus bekend. Dat zijn er 12 meer dan afgelopen vrijdag. Het apenpokkenvirus is inmiddels in 12 landen opgedoken waar het virus normaal gesproken niet voorkomt. Waaronder in Nederland en nu ook in Israël en Zwitserland. Normaal komt het virus vooral voor in West- en Midden-Afrika. De WHO gaat ervan uit dat er nog meer gevallen op zullen duiken omdat meer landen extra op het apenpokkenvirus gaan controleren. In IJsselstein bij Utrecht is bij een zwaar verkeersongeval een dode gevallen. Het gaat om een man van 29. Hij was de bestuurder van een van de vier auto's die bij het ongeluk betrokken waren. Nog eens drie anderen raakten gewond. Twee moesten naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk in IJsselstein precies kon gebeuren, weet de politie nog niet. Het weer vandaag is het zonnig en droog. Er staat maar weinig wind en het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Vanaf morgen wisselvalliger met af en toe flinke buien. Dit was het NOS-Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen bij Den Oever 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A10 watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunels dat 2 kilometer file. En tot zover zo de verkeersinformatie. Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 er was er ook een die met pak bij en die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel oh. je. Wij kiekten al ze leuke dingen.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 Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. En als eerste, Josefina Johanna, roepnaam Fien de Lamar. Geboren in Amsterdam op 2 februari 1898 en al daar overleden. Op 23 april 1965 was ze een Nederlandse actrice en cabaretier. En ze werd voor de oorlog meest aangeduid als Fientje de Lamar. En Josefina Johanna werd in het geboorteregister van Amsterdam ingeschreven... als kind van het 17-jarige revue-meisje Glacina Margrethe Klopper en een onbekende man. Het huwelijk van Sien, zoals ze werd genoemd met Napoleon de Lamar. Anderhalf jaar later erkende deze Josepine als zijn kind. En werd haar achternaam Klopper veranderd in de Lamar. En tot die tijd was onderhoede geweest van grootvader Charles. Beter bekend als Karel de Lamar. En u hoort er nu, Fien de Lamar, met In de Jordaan. Een hele oude opname. Ik heb er een beetje de kwaliteit proberen te verbeteren. Maar ja, het is gewoon een hele oude plaat. Dus ja, en het past denk ik toch al een beetje bij uh, dit programma. Oud-Hollandse muziek op zondagochtend hier bij de lokale omroep CFM Zandvoort. In Zandvoort, uit Zandvoort. Nu, Fien de Lamar. Waar is het op de wereld zo vrolijk, gezellig en oorlijk? Waar heb je op de hele avond meer plezier? Reuze keef en verdier. Waar wippelen de mooie rakken, waar krullen de lakken? Waar is de hoide kleed en waar heb je de meten van de fiets? War against the heart.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 Middelang u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtsplein Maar niet van Rembrandt van Rijn Ik kijk in slotten en stegen Bij stormen, bij regen Of er inbrekers zijn en doet er soms eentje een beetje verdacht Dan lever ik hem overal de vijfmaal Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtsplein Maar niet van Rembrandt van Rijn Als iedereen naar bed toe gaat Ga ik met mijn oude hond op straat En controleer Stel duizend keer of er ergens soms een deur open Dan krijg ik na het slot En is dat dan kapot Dan maak ik om die deur bij je bocht En roep uit de vetten. En stegen bij stormen, en beregen Of er inbrekers zijn En doet er zo'n eentje een beetje verdacht Dan lever ik hem over aan vijfmalig Ik ben de nachtwaard van het Rembrandtplein Maar niet van Rembrandt van Rijn Is er nou afgelopen, maar dat is in de nacht Oh, dank u. Ik ben de oh. naam van de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 Zo'n vriend had ik in het leven, die ik niet meer vergeet. We waren altijd samen en deelden lief en leed. Hij vond de dood toen hij me redden bal. Dat was een vriend, hij bleef me altijd trouw. Kameraden, wij zijn En de volgende artiest is uh, Willy Alberti. Natuurlijk artiesteraan van Karel Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 14 oktober. En overleden in Amsterdam. Waar hij ook geboren is op 18 februari 1985. Dat was een Nederlandse zanger. Uit natuurlijk, hoe kan het ook anders, de Amsterdamse Jordaan. En daarna strot hij op als acteur- en televisiepresentator. En Alberti wordt meer dan 35 jaar na zijn dood nog steeds herinnerd... als een van de beste zangers die Nederland ooit voorbracht. En dat was zowel als het levenslied als uh, opera. En hij heeft natuurlijk een heleboel bekende mensen op de wereld gezet. Uh, zijn dochter, Willeke Alberti. En natuurlijk uh, en nog een kleinzoon. Die uh, ja, als presentator het niet zo goed doet de laatste tijd. Een hoop ophef over uh, en nu weer een uh, als uh, doodslag, dus. Maar Willy Alberti, ja, die past in dit programma. U hoort regelmatig een artiest voorbij komen uh, van dit genre. En zeker Willy Alberti komt regelmatig voorbij. U hoort nu, als van de Amsterdamse grachten, Willy Alberti hier op CFM Zandvoort. Ze zijn alweer wat van plan en het komt erop aan dat we tijdig deze aanslag zien te keren. Het pyramid wat zo De heeft daar... The toch al zo saai. zij haar antwoord klaar. Ik wil klappen, klappen meld met suiker, want iets anders lust ik niet. Of the sun, of the Soldaten. Er zit schatkig en wonen in de lucht wat barst ons een gezicht. Europa is ontwricht. Dus ook ons kleine Nederland waakt moedig voor zijn plicht. Ons optimisme heeft ons niet verlaten, geen Nederland. Nu in praktijk ons viergemeintje reed. En we willen ons landje vrij, dus dienen dat voor erbij. Maar als we met verlof gaan zijn, we als een kind zo blij. Want zegt de sergeant-majoor, ons de verlof pas voor. Zegt hele cel, ik dank wel en we gaan er fijn vandoor. Twee malen 24 uur. Vrij van en van En Langer kan het feest niet duur. Wij de boeren, gaan s'avonds met de kippetjes op stok. Wij staan als goed soldaat, nu voor ons land paraat. Soms winden wij onszelf eens op, en soms een prikkeldraad. Z'n vredespolitiek het Holland voeren. Wij dienen zonder morgen afgemak. Van grens aan het strand, maar ergens in ons land. Een dappere schaar van zes, en klaar voor Nederlands en we willen ons landje vrij, dus dienen dat voort erbeek. Maar als we met verlof gaan zijn we als een kind zo blij. Want bent er dus zelfs jong major, ons de barlof pas voor. Zegt hele cel, ik dank je wel en we gaan er mee vandoor. 2 maal 24. 20 uur en daarvoor hoorde u de ambiona-serenades met ik wil klappertanden. Nee, klappermelk met de suiker. U luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. Lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Met iedere zondag tussen 9 en 10 dit programma Zandvoort uit Zandvoort. En dan neem ik u elke week mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar Oud-Hollandstalige muziek. En iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Dus uh, zaterdag volgende week kunt u het programma nogmaals beluisteren. En uiteraard iedere zondag zijn we er tussen 9 en 10 met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Onderweg zometeen: Johnny Hoes en Ria Roda. Maar eerst hier de agenda's met kleine Signorina. Neem me toch jouw liefde, kleine signorina. Ik wil alles geven om bij jou te zijn. Want zonder jouw liefde, kleine signorina, kan ik niet meer leven, niet gelukkig zijn. Ik denk nog zo dikwijls aan die uren terug. Met haar in de zon aan het strand.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 Toen ik wegging van haar, en dat mooie warme land Gaf zij mij een kleine gouden ring En ik heb haar beloofd, bij ons afscheid aan het strand Eens kom ik weer terug, mijn lieveling Schenk me toch jouw liefde, kleine signorina Ik wil alles geven om mij oud te zijn, want zonder jouw lieve kleine signorina kan ik niet meer leven, niet gelukkig zijn. Ja, da, da, da, da, da, da.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 U luistert naar Zandvoort, uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Calypso, ai, calypso, ai, calypso, italiano. Calypso, si, calypso, si, calypso, siciliano. Calypso, ai, calypso, ai, calypso, italiano.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 So Siciliano Mijn jongste met hem mee zal gaan of bij jou blijft misschien. Ik zou honderd willen worden, al was het maar voor de pret.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 Ik zou 100 willen worden. Ja, dat willen we, denk ik, allemaal als we gezond en uh, ja, gelukkig kunnen zijn. Als alles nog een beetje werkt, denk ik dat het wel, uh, ja, dat het wel kan. Uh, dan zou ik ook wel 100 willen worden, maar ik moet niet uh, hè, in bed kunnen liggen en verder niets kunnen doen, maar als ik nog uh, vitaal ben, dan zou ik best uh, ja honderd willen worden. En de volgende formatie zijn de havenzangers. Dat was ooit een Nederlandse volks- en feestband uh, muziek uit de, de stad Apeldoorn. Daar kwamen ze vandaan. Ze werden opgericht in 1977 als voortzetting van het uh, Elmo-combo. Dat uh, opgestart was in 1972 uit Arnhem. Met onderhand, uh, onder andere Henk Piklet, Le moet ik zeggen en Frans van Londen. En afhankelijk waren ze gespecialiseerd in oud-Hollandse zeemansliederen. De band is voor Vooral in het Nederlandse het niet bekend... maar heeft eind jaren 80 ook in de Verenigde Staten en Canada getoerd. De bekende nummers van de havenzanger zijn uh, onder andere... Greetje uit de polder uit 1979. daarbij de waterkant, ook uit 1979. En beide zijn oorspronkelijk van uh, Eni Christiani. Snachts na twee kennen we allemaal, 1983... Voor je 40 bent dat was in 1987. En dat was weer een oorspronkelijk nummer van het Lowland Trio. En oh, Mona, 1987. U hoort ze nu. De havenzongens met een face-mad lied. begint met Vogeltje, wat zing je vroeg? Het is gisteren weer eens uit de hand gelopen. Het kwam als altijd heerlijk onverwacht. We zouden eventjes een slotje kopen. Maar eventjes, dat werd een hele nacht.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 Omdat het dan pas echt gezellig wordt We zingen dan van troelala, troelala, troelala We zingen dan van troelala, troelala Het tweede vers gaat troelala, troelala, troelala Het tweede vers gaat troelala, troelala, troelala. Gaat troelala, troelala. In Afrika gaat moederdag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 En zeringen, dat ben van die mooie dingen zonder konest cool te ruimen, leven de peren en de pruimen, al die bloesjes en zeringen, dat ben van die mooie dingen zonder konest cool te ruimen, leven de peren. Bij me. Wat is het zwaar, wat is het zwaar te moeten drinken? De, de meisjes zijn daar in de kegels. Ze rollen af, ze rollen aan. Dat gaat zo in een kegelbaan. Mijn hart, dat is niet meer te stoppen. Ik Vergeten, maar je ogen vergeet ik nooit meer. Droom nog altijd, dat wil ik wel weten. Op een avond dan zie ik je weer. Want geen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 zitten aan de barren, zingen allemaal het hoogste liefde is dan op een liedje dat je in de benen schiet. Tot, bos, kameraad, trots, bos, kamera, trots, post, post, We nemen er nog eentje daarom los. Pros, bos, kameraad, post, post, kamera, post, post, post, We nemen er nog eentje daarom troost. Maar dat zit me in het bloed. Neem het leven zo het valt. Met een opgewekt gemoed. Niets kan mij meer irriteren. Blijf mijn zenuwen de baas. Wilt u weten hoe dat komt? Luister dan naar mijn relaas. Schep vreugde in het leven. Zet de zorgen aan de kant. Wat niemand kan geven. Heb je zelf toch in de hand? Neem een verzetje op zijn tijd, maar schep in te leven, zet de zorgen aan de kant.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 Zit, neemden ook een kloep besluit. Toen Jonas in de walvis zat, kwam die er toch ook weer uit. Ik word nimmer levensmoede, want ik kijk zo nu en dan naar het lachende gezicht van zo'n kleine pindaman. Schep vreugde in te leven, zet de zorgen aan de kant. Wat niemand kan geven, heb je zelf toch in de hand. Strijd. Een verzetje op zijn tijd, want zij vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant.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 the drone. Lokaal hoort lokale omroep de badplaats Zandvoort. U hoorde Helma en Selma met Ik ben het beu. En daarvoor hoorde u die met schep vreugde in het leven. En de volgende artiest is uh, Kees Pruis, Geboren als Cornelis Pruis, de roepnaam Kees. Geboren in Sparendam op 7 maart 1889. En overleden in Amsterdam op 28 maart 1957. Was een Nederlandse cabaretier en volkszanger. Die vooral was bekend was uh, tijdens het intermelium. Hij staat vooral bekend om uh, Zij die niet slapen uit 1921. De kleinste in het groene dal, in het stille dal. Dat was 1926. Ik zou wel eens willen weten wie mij thuis heeft gebracht. Dat was een jaar later, 1927. Twee ogen zo blauw, ook een grote hit uit 1929. En Oosterjans heeft bij mij sokken gestolen. En een hele bekende, ik zit op mijn duivenplatje uit 1947... Ik heb een andere voor u uitgekozen. Kees Pruis nu hier op de lokale oorop van Zalwoord met... Het is net zo je zegt. S'morgens in het straatje, maakt de buurt een praatje. Al de vrouwen zijn present. En bij al toureren en het debatteren... Hebben zij het dikwijls bij het rechtend. Eentje voert het woord, heb je dat gehoord? Van die pelikaan, dat is toch knap gedaan?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 Ik zei toen grote bluffer, jij stuurt ouwe suffer. Geen pelikaan maar, de ooievaar. Alles kikkert op, om de goeie mop. Die was fijn gezegd, nou ja, die was niet slecht. En het koor van vrouwen antwoord. Het is net zo je zegt.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 Terwijl de meeste landen zich wapenen tot de tanden, het resultaat moet een oorlog zijn. Zat die heren bent, in neek of purmerend, in Tiel of Katendrecht, was gauw het pleit beslecht. Koor van vrouwen antwoord, het is net zo je zegt. Ja van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen voor al deze mooie, oud-Hollandstalige muziek. En als u het gemist heeft of een stukje en u wilt nogmaals beluisteren, volgende week zaterdag, of aanstaande zaterdag, is, het bekijkt, is vandaag zondag, hè. Maar in ieder geval op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En ik ben er uiteraard volgende week zondag weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik laat u achter met Doris, met de sleutel van mijn hart. En misschien nog Tria Dops met de Ploemploem Jenka. Ik wens u nog een hele fijne zondag, nog een fijn week. En misschien tot volgende week. Tot ziens. Dames en heren, even uw aandacht voor de Verenigde Stratenzangers. Met de smartklap 1971. Ik heb jou de sleutel van mijn hart gegeven. Daar komt Dianno met z'n allen. Ik heb jou